De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Petten en Sint Maartens Zee. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de N197 beverwijk richting Heemskerk staat voor wijk en zee een file van 3 kilometer. Daar staan veel mensen die gaan kijken bij het gestrande vrachtschip. Tot zover de verkeersinformatie.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 That's yeah. Though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad I don't wanna dance, dance with your baby no more I'll never do something to hurt you though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 Even na drie uur welkom terug bij Sandsvoort op zaterdag. We zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En dit was Eddie Grant. Een leuk van alweer heel veel jaren geleden. Je hoorde Out Don't the Dance. Nou, ik ga even naar uh, Wijk aan Zee toe. Lijkt me gezellig daar. Uh, <laughs> Lekker in de file staan. Lekker in de file staan. En dan mag jij samen met uh, Louis uur twee gaan doen. CFM. <laughs> Voor Zandvoort en de allemaal. Ja, hallo doei. Daar zijn we weer. Ja, goedemiddag. Goed. Nou, jullie gaan wel rennen, met z'n twee, denk ik. Ja, ja dan jij bent dan... naar Wijkenzee. Ja. Ja. <laughs> ik ga naar Wijkenzee. Doei doei.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 We hebben de eerste twee wedstrijden allebei gewonnen. En het derde team is met een opmerkelijke opmars bezig. Daar zit de Wisker Wiskerbewijzer in. Dat is een van de weinige vrouwen die aan drie banden meedoet. En die staan nu op de vijfde plaats. Dus de, ja, dat is helemaal, helemaal geweldig natuurlijk. Ja, maar uh, omdat jullie uh, voor de winterstop zo goed gespeeld hebben... ...toen zijn jullie weer gestraft. Want, Want? jullie hebben een zogenaamde moyenne verhoging gekregen. Ja. Mag we even tussendoor? Ja. Even naar toe. Jop van der stoel. Jop! En ja, inderdaad, ik heb een doelpunt, uh, ook weer voor Zonsvoort. Een hele mooie voorzitter van Michael Kaalbereik, de best En die A uh, tegenvoedsel uit keeper kon er niet meer bij, Zonsvoort blijkt met 3-0. Kijk, dat zijn mooie berichten. 3-0, gaan jullie verder. Dan gaan we even weer terug. Uh, jullie hebben de, uh, voor de winterstop redelijk go goed gespeeld. Daardoor krijgen jullie een zogenaamde moyenne verhoging. Kun ja. je kort even de luisteraars uitleggen wat dat inhoudt? Ik ga het even vertellen. Je begint met een uh, start moyenne, wat je het afgelopen jaar opgebouwd hebt. Dus vorig jaar, uh, ik begon met 16 dit seizoen.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 En meestal is het één of twee. Maar er zijn, je gaat niet drie, drie karambol's in één keer omhoog. Dat doen ze niet. Ze houden het wel een beetje netjes. En wat betekent dat nou voor jou? dat Jij, jij hebt ook een een verhoging gehad. Ja, ik moet er nu 17 maken in 25 beurten. Oké, okay, dus je moet meer, meer karambol's maken ja. om op je eigen niveau te, ja. te spelen. Ja. Dus ja. Uh, ja, ik speel bijvoorbeeld wel tegen mensen van 9. Maar goed... Dat ja. is, nou, ik heb van de week toevallig twee keer verloren. Maar ja, kan gebeuren. Het ja. team heeft gewonnen en daar gaat het natuurlijk om. Moet jij verhoging uh, nog even? Dat is ongeveer hetzelfde bij golf als een handicap. Ja. ja maar ja. dan is het een handicapverlaging. Dan ja, krijg je een handicapverlaging in slagen. Ja. En jij moet gewoon meer carambals ja. meer, meer maken. Ja.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 Ja, dat zou een, een unicum zijn. Ja. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Dat zou, uh, ja, dat zou kunnen in... Uh... Het, het kan. In het derde team geef ik er heel veel kans om ook de na-competitie te halen. Die uh, zijn echt uh, heel goed bezig. Uh, wat ik trouwens een paar programma's uh, in het verleden al een keer aangaf... ...is dat het er erg weer leeft in, uh, in Zandvoort, hè? Biljarten, het is een uh, gekke Het is staat... nooit weg geweest, maar, daar even, maar het, het begint echt weer te leven. Je ziet steeds meer mensen met een keu door het dorp lopen. Uh, drie banden helemaal. Echt, ze staan bij uh, Olmsteen, zijn ze s middags om drie uur in de rij om te biljarten. Het is echt uh, het is een nummertje trekken. Ja.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 En de verliezers gaan naar de verliezersronde. Dus iedereen speelt het hele weekend door. Ja, o, dat is hartstikke gezellig. Nou, Ron, Ron kennende maakt hier weer een feest van. Ja. Met uh, lekker eten voor alle spelers, lekkere hapjes. En uh, het, vorig jaar was het eerste keer. Het was supergezellig. Ja. En nu is het, uh, ja, het was binnen twee dagen vol. Dus, nou, dat, dat, dat, dat, dat zegt genoeg. miljarden leeft, leeft in, ja. in Zandvoort. En de aanvang is om zeven uur op de avonden. En zondagsmiddags beginnen we om twee uur.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 zie wat je hebt Heerlijk, hè? He? Heerlijk, hè? de George Doek op de softwood Radio. Reach out! Het slot van de helft met Jelvin is. Ja, het is een Het is een Het is een is een stem. Het die een stem. Het is een stem. Het die een stem. die is En stem. Het is een stem. Het is een stem. Dan gaat hij naar zijn maar nog vlak voor rust. Met een prachtige bal. En Slaaland door die verdediging heen. En dat doen alle drie die kleine mannen. Want ze zijn niet al te groot. Timo de Reus. En Weijfelkuil. Uh, en Weijfelberg. Uh, uh, uh, het is een Ze spellen. Mouw u het al. Heel mooi zwart. Uh, Slaaland. En de keeper komt er heel Ik kijk het totaal niet. Uh, Santver gaat dus nu meer uh, gewoon proberen om monster scoring te halen. Maar het werd uh, in uh, Amsterdam met het uh, 2 5 dus ook op het einde in de zomer 3 doelpunten achter elkaar. En nu in de voorlust is het al 4-0. En dit is een signaal van de eindfinale van een absoluut niet meer heeft. Het is een hele precieze wedstrijd om naar te kijken. En uh, heel sportief ook. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Goed over, weer en dan gaan we verder met dit Dankjewel Joop, een mooie score van SV Salvoort. 4-0 staan we voor zo. Eind van de eerste helft is zo dadelijk de tweede helft met Joop Fris. Dat allemaal uiteraard bij de Salvoortse Radio. Salford op zaterdag bij het tot aan 5 uur vanmiddag. We hebben nog heel veel onderwerpen en heel veel lekkere muziek. Waaronder deze uit de jaren 80, hier is Dexy's Midnight Runners.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan hoor je hem bij CFM. We hebben het over de Euro Breakdown met Sjors van Dam. En deze plaats staat daarin ook nog steeds genoteerd. Joh. De Cutty en Kimbra. En Somebody That I Used To Know. En aan het eind van het jaar dan mogen we weer de top 100 gaan presenteren. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, was het leuk, hè? Ja, dat ja, was leuk, maar wel vermoeiend, hoor. Goed. Ja, ben je er nog moe van? Ik ben Nou, nee, hoe nou gaat het wel weer. <laughs> okay. Goed, uh, waar gaan we het nu even over hebben? Oh ja, en dat is op zich een uh, hartstikke goeie van de Zandvoortse ondernemers. Want een vurige wens van veel Zandvoortse ondernemers in het centrum is om een goede en duidelijke routing vanaf de Kerkstraat, Kerkplein, naar de Haltestraat Haldestra, gestalte te geven. Mogelijk komt de uitvoering daarvan nu snel dichterbij, maar definitief uitsluitend. Tot...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 Een gezellige straat. Absoluut. We gaan het volgen. Leuke winkeltjes daar. En uh, ja, leuke restaurantjes. Hein, met name een nou, heerlijk eten hoor. Mm, ja. mm, zo dadelijk de evenementagenda bij CFM. Die gaan we even een uh, half uur met je doornemen. Mereerst hebben we Mary Jane Blights voor je op de Zalvoortse Radio. Hier is Just Fine.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 De muziek is dit toch al. Hier hoorden Mary Gabe Lights en Just Fine. En daarmee werd het precies half vier. Voor Zelfvoort en de regio. En dat betekent dat we de evenementenagenda voor je hebben. Albert Jan.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 Rob en Emiel werden in het, bij het grote publiek bekend als finalisten in het programma van uh, de nieuwe Yuri Geller waarin mentalisme centraal stond. Kaarten voor toegang en het vijfgangen diner kosten euro per persoon. Meer informatie op www.beachclubtake5.nl www.beachclubtake5.nl Reserveren kan via telefoonnummer 571 571 6119. En dan heb ik nog uh, aanstaande woensdag uh, in het Circus Sandvoort filmclub Simon van Kolm. Daar wordt om uh, um half acht de film Poepoepiedoe. Ja, ja, Poep -poep ja, ja, in één keer. Poepoepiedoe gedraaid. En die begint om half acht. En voor meer informatie, kijk op www.circussandvoort.nl.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 Blijft gewoon een heerlijke plaat hè, Deze van Elke Clark te samen met zijn vader. Je the de Father and Friend op de Soulfoodse Radio.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 Sam gespeeld er constant nu in die acht minuten op de helft van het DOB. En dat is uh, ja, dus met die winst in natuurlijk. Maar toen Eerste helder, hebben dus ze het ook steeds gedaan. En Sam is dus gewoon de betere ploegmiddag hier op uh, Duintje zelf. En. Uh, dat, dat mag ook wel, want uh, je, je kan beter tegen een, een zwakkere broeder beginnen, denk ik, na een, een pauze stilvergelegen te hebben... ...dan uh, tegen bijvoorbeeld een gastricum dat bovenaan staat. Het is alleen maar beter voor, voor het zelfvertrouwen van de spelers. En dat ze uh, ook weer vertrouwen kunnen krijgen in elkaar. Dat werkt wel dan lekker natuurlijk, die voor. En uh, nog een hele helft te gaan, die weet wat er straks zal gebeuren. Goed, dit is de uh, Santer Op dit moment, is uh, heeft niet gewisseld. TOB heb ik geen flauw benul van. Ik heb niemand van t TOB uh, in de bestuurskamer gezien... Dus dat uh, dus vind ik dat ook niet zo heel erg interessant. De standvertrek is anders, stand in ieder geval niet gewisseld. En de stand is nog steeds 4-0. Snel nou over naar Javres voor de doppels. Ja, ook weer uh, Nigel Berg. Weer slaan we ons op de keeper af. En hij rond het prachtig af, Een hele mooie goal. En, en dat uh, wordt dus 5-0 voor Zandvoort. Het is dus met recht een uh, toppenwedstrijd vandaag. 5-0 staan we voor. Ja, maar dat dat ze het kunnen. Hè? Ja, oké. Okay, dat is weer <laughs> het gevaar natuurlijk. Want ja, top staat wel helemaal onderaan. Dus ja. ja, dat mag je ook wel een beetje behoorlijk winnen. Nou, ze zijn in ieder geval lekker op weg daar bij uh, SV Zandvoorts. Ja, en dan hebben we twee uh, berichten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 Het duurt eventjes, uiteraard. Nou, wij hebben niet zo gek veel tijd, want het is van meteen natuurlijk uh, reclame en nieuws. Uh, dan kan ik gewoon naar de studio terug gaan en het einde van de wedstrijd meenemen. En mocht er nog eerder doelpunten komen, heren, dan uh, hoor je dat van mij. Oké, okay, heel veel plezier daar, Joop. Dankjewel. Dankjewel. Tot straks. Dat was uh, Joop Friss. Nou, mooie tussenstand, hè. 6 tegen 0 voor uh, SV Sofort. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. worden ze juist al van Joop. En uh, na 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. Graag. Tot zometeen. Wala, voila, be famous.